Uh, de jongens en meisjes van OSS, de turnvereniging, een mooie demonstratie geven. Um, en dan vanaf half tien de officiële opening is. Dat doen we samen met de wapenzangers. Burgemeester Molenburg uh, op het bordes. Uh, we zingen het volkslied, we hijsen de vlag en uh, ja, geven het officiële start voor alle activiteiten. Uh, en na afloop, na die officiële opening, vanaf ongeveer 11 uur, uh, zal er een spetterend optreden zijn van uh, de dansers van de Dance Academy.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 Um, ook voor corona was het elke keer altijd wel een puzzel om uh, genoeg vrijwilligers te krijgen. Um, wat, um, wat, wat, wat moet zo'n vrijwilliger gaan doen dan op dag? Nou, waar, waar we eigenlijk de meeste vrijwilligers voor nodig hebben is dat echt voor, die, voor dat blok kinderspelen in de middag. He, dus um, de begeleiding van de spellen en uh, daar draai je ze in een rooster. Dus je staat bij, bij, uh, bij een aantal spellen, uh, begeleid je die en zorgt dat de kinderen er netjes op gaan. Dat er niet te veel tegelijk, eigenlijk een stukje veiligheid.